4 uur onderduiven Nederwit met het NOS-journaal. In Rome gaat de Occupy-manifestatie gepaard met geweld. Uit het centrum van de Italiaanse hoofdstad komen berichten... dat bij het Colosseum winkelruiten zijn ingegooid en auto's in brand gestoken. Ook bij een bankgebouw zijn vernielingen aangericht. In veel Europese steden zijn vandaag protesten... tegen de rol van bankiers, politici en grote investeerders... in de financiële crisis. Op het Beursplein in Amsterdam zijn zo'n duizend demonstranten... en ook in Den Haag zijn betogers samengekomen... De actie begon een maand geleden in New York met Occupy Wall Street. Zes fractievoorzitters uit de Tweede Kamer... zijn op het eiland Saba ontvangen door demonstranten. Een groep van zo'n veertig betogers maakte duidelijk... dat de inwoners van Saba zich tweederangs Nederlanders voelen. Ze zijn ontevreden sinds het eiland een jaar geleden... een bijzondere gemeente werd. Volgens hen zijn gezondheidszorg, onderwijs en levensstandaard... er alleen maar op achteruit gegaan. De demonstratie op het vliegveld van Saba... was de eerste in de geschiedenis van het land... De zes fractievoorzitters brengen onder leiding van Kamervoorzitter Verbeet de komende dagen een bezoek aan de Antillen. De hoogste geestelijk leider van Iran heeft fel uitgehaald naar de Verenigde Staten. Ayatollah Khamenei noemt de aantijgingen over een I Iraans terreurplan onzinnig en zeggend. De beschuldiging is volgens hem alleen bedoeld om Iran te isoleren. Khamenei deed zijn uitspraken voor een grote menigte in het westen van het land.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 ANWB ah, verkeersinformatie net over de grens bij Breda op de E19 in de richting van Antwerpen staat tussen Brecht en de ringweg van Antwerpen 19 kilometer. Door werkzaamheden is er maar één rijstrook open. Vertraging kan zelfs oplopen tot anderhalf uur. Verkeer vanuit Nederland naar Antwerpen rijdt het beste om via Eindhoven. Ook omdat er bij Bergen op Zoom dit weekend werkzaamheden zijn en daar niet kan worden gekozen voor de A4 naar Antwerpen. Op de A58 vanuit Bergen op Zoom naar Vlissingen loopt het vast tussen Knobbert Markizaat en Rilland over 4 kilometer.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 Hans Smit. Goedemiddag, nog een half uur vanuit de, de Amstel-foyer in Carré... met de twee gasten aan tafel. Willem Pekelder, hij is uh, televisiedeskundige, mag ik dat zeggen, van, van Trouw. Ja, mag je zeggen. Dat mag mag... ik zeggen? Alles goed. Alles goed. Ja, ga iets dichter bij de microfoon zitten, anders denken de luisteraars thuis... Van, staat hij ergens in de file misschien nog, maar hij zit echt aan tafel. Aan de andere kant van de tafel zit de Eppo van Nispijs, directeur van het CPNB. Dat is de, de, de Commissie ter Propaganda van het Nederlandse Boek. Zo heet het toch, CPNB? Nou ja, de, inmiddels uh, de, de, de Collectieve, collectieve Propaganda. propaganda. Ja. Ach, ja, vroeger oh, heette het de, de Commissie, 1930, ja. zeg maar. Oh, zo, oh, ja, ja. Ja, zo oud ben ik ja. ook weer niet. Maar het gaat erover dat uh, binnenkort Nederland leest, die weer van start gaat. Uh, uh, voorgaande jaren heeft dat uh, onder andere een boek van de... Frank-Martinus Arion en, en dit keer een prachtig boek van Remco Kampert... als centraal gesteld Het Leven is Verrukkelijk. Daar gaan we het straks over hebben. Uh, uh, hij heeft overigens je hebt de bijnaam De Turk in de familie. Ja, van, vanmorgen ja, in de NRC. Ja, klopt. Dat klopt. Ik heb twee broers, die hebben allemaal blauw, uh, blauwe ogen, blonde haren. En ik, ik, ik ben donkerd, zeg maar. Ja, ja. Van een uitstraling. Ja, okay. En, en, en met, straks met Willem Pekelder gaat het gesprek natuurlijk over. U begrijpt het, volgende week de televisiering. Dat soort bijeenkomsten dat vind ik zo phony. Dan zitten al die derde-rangs uh, acteurs, die zitten daar weer te acteren. Wij hebben beelden vandaag in de En al die namaken. Ja. ik. Kots ervan. Ik wil er niks mee te maken hebben. U begrijpt dat Johan Derksen volgende week niet vrijdag aanwezig zal zijn hier in Carré. Ik ben dan toch benieuwd of u, stel nou dat het programma de, de prijs krijgt of u er dan ook niet is. Nou ja. Eerste uh, andere sport, uh, de ronde van Lombardije. Uh, Sebastian Timmerman die kijkt ernaar. Zijn ze al dicht bij de finish? Nog uh, 52 kilometer, dat is dus nog wel een eindje. Maar ja. de wedstrijd is wel helemaal losgebarsten, helemaal ontploft als het ware. Eén koploper op die beroemde beklimming, de Madonna del Gisallo. Daar zijn we aan bezig. Die 8,5 kilometer lange klim daar in Lombardije, in uh, Noord-Italië, in de buurt van het Como meer. Nibali dus alleen aan de leiding. Een seconde of 10-15 heeft hij voorsprong op 4. Philippe Gilbert, de uh, winnaar van zoveel wedstrijden dit seizoen. De winnaar ook van de laatste twee jaar in deze wedstrijd. Deze ronde van Lombardije heeft dus het rug. Nummer 1 is ook de nummer 1 van de wereld. Gilbert kon even niet mee toen Nibali versnelde... aan het begin van de beklimming van die Madonna del Gisallo. En Gilbert rijdt daar in het gezelschap van de Deense wielrenner... Jacob Vogelsang, dat is een Deens talent. Maar die rijden toch al op een seconde of twintig zo'n beetje van Nibali. Maar het is dus nog een heel eind. 52,5 kilometer naar de finish, de top van deze kant. De klim van de Madonna Del Di ligt op uh, zo'n 46 kilometer. Dus ook deze klim duurt nog wel even. Slecht nieuws kwam er uit uh, de Nederlandse hoek van uh, de Rabobankploeg. Want Bauke Mollema is lek gereden en dat ah. gebeurde op een slecht moment. Ja, hij is in een goede vorm. Maar ja, lekrijden kan gebeuren op een slecht moment. Net toen Gilbert begon te demareren, Daar kwam een kopgroep uit tot stand. En nu hebben we dus nog één leider over Nibali aan de leiding. 10 seconden daarachter. Dus Vogelsang en Gilbert van Bauke Mollema hebben we weinig meer vernomen. Maar ik hoop... In dat hij terug is kunnen keren in Peloton. Ja, anders wordt het de bezemwagen. Er zit niks anders op. Ja, van deze Italiaanse klassieker dan wielerklassieker... naar een Nederlandse klassieker. Want in het kader van Nederland leest, delen de bibliotheken. Het leven is verrukkelijk van Remco Kampertijd. Aan tafel Epavanisme, directeur van het CPMB. dat de campagne organiseert. De keuze voor dat boek. Ja, ik snap het wel, maar waarom hebben jullie voor het boek van Remco Kampertijd 1961 gekozen? Uh, moet je, ja, de, de, de campagne Nederland Lees gaat eigenlijk over... dat we weer een boek uh, vinden dat, dat ooit een geweldig boek was... en nog steeds eigenlijk is, maar waar mensen dat niet meer precies weten. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk. En uh, we hadden, vorig jaar hadden we Jacobo van Velden met de Grote Zaal. en Dat had een wat uh, treurige teneur, vonden ja. wij. Hè? Ja. Dat was echt een... Een, nou ja, een prachtig boek. Een waanzinnig mooi. Ja. Echt, een, echt een prachtig boek. En, en het, overigens, daar kan je bij de kracht van Nederland Lees zien... want dat boek kwam helemaal weer op de leeslijsten van scholieren... Mm -hmm. Um, en ja, we zaten bij elkaar en zeiden: We moeten niet een te sombere boek uh, kiezen. Want uh, er zijn zoveel boeken, uh, hè, mooie verhalen waar je uit kan kiezen. Ja. En uh, toen uh, werden we door iemand gezeten... die zei: Ja, maar weet je dat het 50 jaar geleden is dat het leven is verrukkelijk? Nou, alleen die titel al is. dan... Ja, dan, dan, is dan goed. Het ja, is dus Nederland leest, maar ook Nederland feest. <laughs> heb je zelf ook herinneringen aan de boek of niet? Ja, zeker. Ik had het ja. op, mijn, op mijn leeslijst uh, staan. Ja. En, uh, uh, waarom? Omdat het... Ik, het was ook een, een, lekker, mooi, ja, een lekker boek. En ja, niet altijd dik. Ja. Ja, ja, ja, <laughs> Efficiënt. Ja. En ook een mooi, mooi verhaal. De jonge jongens en een mooie meisje Ach, helemaal. in het ik park. Ja. Willem Pekel er gelezen? Het leven is verrukkelijk? Nee, dat heb ik niet gelezen. Niet gelezen. Wel andere boeken van Kampert, maar die dan ja, misschien Ja, dit niet. heb ik niet gelezen. Ja, ja. Ronald Gierpark, je hebt het ook gelezen. Ronald, goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt de uh, Lofrede op het boek geschreven, waarin uh, je de bijzondere relatie met dat boek beschrijft. Uh, uh, wat is jouw relatie met dat boek? Nou, ik zat op uh, de middelbare school en literatuur was een, uh, een ernstige zaak. <laughs> uh, literatuur werd geschreven door ernstige mannen ja. en plotseling was daar het leven is verrukkelijk, waar de hoofdpersonen uh, zich jong gedroegen en waarin een vertelplezier zat, waarin gespeeld werd met woorden. ...en waarvoor uh, het eerst eigenlijk uh, humor een grote rol speelde. Mm -hmm. Dat was een verademing. Je ja, mocht gelachen worden in de literatuur. Er mocht eindelijk gelachen worden in, in de literatuur. En natuurlijk, uh, uh, dit, dit speelde zich voor mij af in 1985... Er ...waren er inmiddels al veel schrijvers die de humor ook niet schuwden. Ja. Maar uh, ik durf hier wel de beweging te doen dat het leven is verrukkelijk... ...voor het eerst een roman was in de literatuur... Uh, waar uh, humor schaamteloos een grote rol in speelde. Natuurlijk waren er daarvoor wel schrijvers die ook uh, uh, de grap niet schuwden. Ja. Uh, en dichters die puntige gedichtingen schreven, maar het leven is verrukkelijk. Uh, dat was uh, de aankondiging van een nieuwe tijd. Ja, ik wil, wil het niet op een soort voetstuk zetten, maar heeft het jou ook aan het schrijven geholpen? Uh, nou, het heeft mij zeker bij het schrijven bijgestuurd. Ja, ja. Uh, uh, ik heb het nu herlezen, uh, nadat ik het in mijn schooltijd, nou ik denk een keer of zes, zeven achter elkaar gelezen had. En uh, ik moet zeggen en bekennen dat mij opviel uh, hoe zie ik mij door... Uh, niet alleen de personages, maar met name ook door het taalgebruik... hebben laten inspireren en beïnvloeden. Ja, jij schrijft de lovreden op het boek. Dus de, de, op die manier ja. wordt het boek een beetje neergezet... zodat iedereen denkt, ja, dat moeten we gaan lezen. Daar kunnen we niet omheen. Kun, kun je al mm -hmm. iets vertellen over wat je in die lovreden gaat, uh, gaat uh, schrijven? Nou, of, ik heb zeggen? twee ontmoetingen met, uh, met Kampert uh, aan elkaar... Uh, met elkaar in verband gebracht, ja. namelijk... Uh, de ontmoeting die ik met hem had toen ik nog scholier was... Uh, en wij uh, iets gevonden hadden uh, van Remco Kampert in een schoolkrant. En een ontmoeting op veel latere leeftijd toen we samen in België met een aantal buitenlandse schrijvers hadden voorgelezen. En uh, nou ja, ik erachter kwam hoe groot mijn bewondering voor deze man was. Je moet je voorstellen dat Kampert zijn leven lang geschreven heeft uh, op een manier ja, die zo mooi, zo wijs, maar uh, zonder pretenties uh, uh, een groot voorbeeld ja, ja. Want is dat de gelegenheid waar jij ook met Kampert gezoend hebt? Dat is de gelegenheid waar ik ook met Kampert gezoend heb. Ja, maar meer ga ik er niet over vertellen. <laughs> ja, dat is nou toch wel weer jammer. Maar goed, uh, dit was ten Amour tour dus het lag voor de hand dat je ging zoenen natuurlijk. Uiteraard. Ja, ja oké. Okay. Goed. Uh, dankjewel. En uh, uh, ja. en, uh, en je eigen boek IJsland, ga gaat dat lekker? Dat gaat prima. Ja, hoor. Ja, een totaal ander boek. Maar uh, dat gaat prima. Ik kom toevallig net van IJsland uh, vandaan. Oh, oh. Dus ik, ik ben er helemaal vol van. Ook op IJsland ben je bijzonder populair, begrijp ik. <lacht> nou, valt niet. Goed, dankjewel, Ronald Gibart. Oké, okay, goed. Praat ik verder met de uh, Epo van Isper uh, over die, uh, die campagne Nederland leest? Want, is, dat, is dat nodig nog steeds eigenlijk? Want het wordt toch onwijs veel gelezen, of niet? Nou, er wordt heel veel gelezen. Maar het is wel, ik denk dat het heel nodig is. En dat het goed is dat je met z'n allen wat leest. Dat geeft een. Uh, Laten we nu even de laatste tv-hit pakken, The Voice of Holland. Ja. Daar wordt door gemiddeld 3,5 miljoen mensen naar gekeken. En, ja. en dat wordt beleefd. Het wordt echt als een voetbalwedstrijd beleefd. Ja. En dat is het mooie van Nederland Lees... dat je één keer per jaar aandacht vraagt voor a, het fenomeen lezen. Maar dat dan doet via een gewoon een geweldig verhaal. Ja. En dat leeft dan ook echt. Ja. Um, hoe uitzicht dat? Hoe weet nou, je dat? Heel simpel. Er gaan iets minder dan een miljoen boekjes over de, over de toonbank van de bibliotheken. Maar ook scholen doen eraan mee. En in die periode... die Ongeveer drie weken wordt er van alles georganiseerd rondom dat verhaal, rondom dat thema, rondom van alles. Dat is ook eigenlijk de bedoeling: het discussiëren over wat er speelt in zo'n verhaal en dat is echt ontzettend leuk. Ja, maar neem nou de jaar met het boek van Jacob van Velde. Merk je dan ook dat het vibreert? Dat er Nee, absoluut. Dat is het mooie. Je hebt niemand iemand op straat van dan heb je. Nee, maar misschien ook omdat het een nou niet een heel gezellig onderwerp is... om op, iemand op aan te spreken van God. Hè? De, de, de, de, de grote zaal ging over een, een moeder en dochter... Ja. waarvan de moeder uh, in een verpleeghuis uh, wegkwijnt, eigenlijk. Ja. Nou, dat, dat is niet een verhaal wat je nou zegt, uh, gezellig. Hey, heb je dat gelezen? nee Maar wat er wel gebeurde, wat wij zagen was... En, en dat weten we gewoon al, want het is nu inmiddels de zesde keer... dat we dit organiseren, dat dat gewoon in de, in de haarvaten... van allerlei leeskringen en de mensen die daarmee behept zijn. En dat gaat echt over, nou, ik durf rustig te stellen... over een miljoentje of drie... Al mensen die zich hiermee bezighouden. Ja, dat is gigantisch dan... natuurlijk. Ja. Nee, je, ja. je noemde al de bibliotheek, en dan ben je zelf ook directeur van de bibliotheek in ja. Delft uh, geweest. Uh, dat heb je, uh, daar heb je een uh, uh, nou, soort wonder verricht, geloof ik. <laughs> Ja, toch? Oh, ja, wel. tot de modernste ja. bibliotheek ter wereld. Ja, zeker. Nee, dat klopt. Wat wel... Uh, ik, ik dacht, ik wilde dus in mijn leven iets zeg maar, maatschappelijks doen zoals het dan heet. nadat nou, je Kabouter Plop had verkocht? Kabouter Plop, en dan noemen we maar <lacht> ook hoofddirecteur Hart van Nederland en zo. Ja, uh, ja. Wat overigens hartstikke leuk was ook om te doen. Maar ik dacht, laat nou eens kijken of ik aan de andere kant, uh, lokaal, ook iets kan doen. Dus even, dan moet je directeur van een bibliotheek worden. <lacht> en ik dacht, ja, sorry, maar, <lacht> nee, maar dat, dat echt niet. Hè. Dan wil je natuurlijk niet doodgevonden worden zo'n idee. Suffige muffie. Ja, maar dat, uh, boel, uh, boeken, strenge bibliothecaresses, ja. alles. Dat, dat was mijn beeld. en ja. uh, Dan moet ik zeggen dat, dat, dat diegene moet zeggen Maar luister, is die bibliotheek, het is wel de best bezochte publieke instelling, niet alleen in Nederland, maar ter wereld. De grootste club uh, van, Let van Letterlijk de land. grootste club. Ja. Uh, vier ja. miljoen mensen zijn daar lid van. Ja. Actief lid. Die maken nog steeds een loopje eens, uh, één keer per week. En zelfs vaker naar een gebouw ergens in hun buurt om iets daar te halen. Toen dacht ik, ja, wat raar eigenlijk. Dat is eigenlijk waar. En dat, dat, dat, dat we dat niet weten in de echte wereld, uh -huh. hè? Van, van, van, van snelle mensen, zeg maar. Ja. En uh, toen ben ik daar begonnen. En ik weet nog wel, dat dat was echt heel leuk. Want ik kwam daar aanlopen en ik, ik kwam van ver. En, en een parkeergerijst zetten vroeg aan de mevrouw... weet je waar hier de bibliotheek is. En die wees me op een gebouw... Ja, en ik ben gewoon in slappe lach uitgebarst. Want het was inderdaad een gebouw waar je niet doodgevonden wilde worden. <laughs> en ik heb naar, mijn, naar thuis gebeld. En ik, ik zei, ik, voor ik dat pand stond een meneer in een grote zwarte leren jas... een sigaret aan, aan te plurken. Ja. Dat was mijn raad van toezicht... En uh, die hadden een enorm uh, financieel probleem. Die hadden het over twee ton. En ik, ik in die tijd dacht dat twee ton geen geld was. Ik kon niet zo goed tellen. Mm. En uh, dus, uh, wat ga jij doen met die twee ton uh, tekort? Ik zeg, nou, dat hebben we morgen goed gemaakt. Het ja. was gedaan. Ja, ja. Goed, nou, over de toekomst van de bibliotheek wil ik graag nog een ander ja. keer met je praten. Ja. Tot, tot slot, heel even kort. Ik vind het altijd fijn om zijn stem te horen. Uh, Remco Kampert, over het boek Het Leven is Verrukkelijk. Het leven is verrukkelijk. De, daar begon eigenlijk het hele boek mee. Dat, omdat ik, eigenlijk had ik het woord verrukkelijk uitgevonden met een merkwaardige spelling. En toen, uh, het leven is verrukkelijk, uh, zei Panda. Ik dacht, ja, iemand moet dat zeggen. Gewoon. En toen uh, is binnen een maand had ik het boek af. Ja, Panda, dat mooie meisje. Dat, uh, je gaat ook een ja. Panda-verkiezing doen, hè? Nog? Ja, ja, absoluut. Oké, okay, goed. Vanaf aanstaande vrijdag loopt er een maand lang de campagne nederland Leest. Dat levensverrukkelijk is, is in die periode gratis te krijgen bij de bibliotheek. Ga daar naartoe, ook al is het een swift maakt niet uit. Want u weet dat het niet waar is. Uh, meer informatie is te vinden op de site www.nederlandleest.nl. Dankjewel, Epo. Dit is opium. Ja, vrijdagavond wordt hier in ditzelfde carré de Gouden Televisiering uitgereikt. Wordt het The Voice of Holland, wordt het de tv-hit van het afgelopen seizoen... of wordt het al vijf keer eerder genomineerde Wie is de Mol van de AVRO... of gaan de mannen van Voetbal International de ring om hun vingers schuiven? Willem Pekelder, journalist, tv recensent van Trouw. Um, is, is het een, een gebeurtenis waar u ook naartoe leeft? Of ik er naartoe leef? Ja. Ja, het zit in het, uh, in het jaarlijkse ritme van de prijzen van het prijzenfestival. Hè? Net als een nipkofschijf, ja. televisiering, ja. hoewel heel verschillend. Je bereidt je erop voor, ik bereid me erop voor... En, um... Niet dat ik uh, nee, ligt er s'nachts vol van. blijdschap van wakker wordt. Ga, gaat, gaat u wel zelf naar zo'n zo avond toe? Ik ben vaak geweest op het gala ja. uh, aan die grote tafels... met uh, Gert-Jan Dreugen en uh, dat soort geestige figuren. Ja. Maar de avond heeft op een gegeven moment... Ja, neem me niet oh, kwalijk. Nee. Op een gegeven moment uh, moesten de journalisten die werden verbannen naar een of andere grote donkere zaal. een scherm zonder drank. Nou, wat is een journalist zonder drank in een ja, dat donkere kan zaal? Dat kun je, helemaal niet. Nee. kun je ons niet aandoen. Nee. Dus nee, dat is een beetje in de verzukkeling geraakt. Hè? Ja. Maar ik zit natuurlijk nu ook gewoon thuis voor de tv Eigenlijk te kijken. Eigenlijk zie je thuis natuurlijk het beste. Ja. Ja, dat mag ik niet zeggen. Goed, uh, drie genomineerden. Ik stel voor dat we ze gewoon eventjes langslopen. Ja. Um, met, met, met een beetje geluid erbij. Dat is altijd leuk. Wie is de mol bijvoorbeeld? Dat klinkt zo. Hij ah, hoorde ze u ziet hetzelfde plaatjes wel, hè, toch, thuis? Dit is uh, dan een beetje de leader van het programma. Dan zie je al de deelnemers hier voorbij komen. En uh, dan krijgen ze een rood kruis als ze er niet meer bij horen. Ben je ook een kijker, Epo? Eh, Jazeker. Ja? Nee. Ja. Kijk, alles wat je, los en vast zit. Ja. Oh, is dat zo? Ja, echt waar. Ja. Lees je nog eens een boek? Lees ook alles wat okay. los en okay. vast ja, zit. Wel. Ik ja. Ja. ben druk bezig. Al, al vijf keer eerder genomineerd. Een ja. beetje de Anita Witsier onder de televisieprogramma's. Ja. Ja. Denkt u dat de mol een kans maakt? Ik denk, misschien mag ik het even wat, wat breder toelichten... ik denk dat die uh, de minste kans maakt... Um, wat me opvalt bij de nominaties. He, als je, dat zegt iets over het televisielandschap waarin we nu leven. Ja. Um, dat zegt dat er nog steeds, ondanks 60 jaar tv... veel ruimte is voor vernieuwing. Um, wie is de Mol? is in dit rijtje de minst vernieuwende. Mm Hij -hmm. staat al sinds 1999. Yeah. Het is een prachtig programma. Yeah. De muziek geeft wel aan wat je gaat krijgen. Namelijk een soort thrillerachtig gemonteerd programma. Yeah. Yeah. Andere programma's zijn toch veel vernieuwender. Yeah. The Voice en ook zelfs V.I. Mm. Je kan zeggen, het zijn een stelletje... Uh, mannen uh, rond de tafel. Yeah. Ik heb ontdekt dat, hoewel ik niet zo heel dol ben op voetbal... dat ik wel heel graag naar mannen kijk die over voetbal praten. Mm. Maar op hun, op hun manier... Ja. Het is kroegpraat. En dat is vernieuwend, want dat hadden we nog niet. Nee. En de Voice is natuurlijk op zijn manier ook, ook weer vernieuwing van de talent. Ja, goed, dus zo. het minst vernieuwende programma hebben we net gehad eigenlijk. De, wie is de mol? In de parool werd vandaag gezegd, de kans dat die wind is ook niet zo groot... omdat het momenteel niet te zien is. Dus het is... Ja te lang geleden. In maart dat het de was, was de laatste uitzending inderdaad. Ja. In, uh... Het had beter geprogrammeerd kunnen worden... zo rond deze tijd. Ja. Dan was het tenminste dat... Je bent natuurlijk van... als ik even op in mag, gaan... van ja. heel veel toevallige en oneerlijke factoren... eigenlijk afhankelijk. Onder, onder andere het stemmen onder, natuurlijk. Dit, ja. Het stemmen ook. Ja. Kijk, Wiesemol heeft wel een hele grote internet community, mm -hmm. ja. Een hele sterke en enthousiaste internet community. Ja. Ja. Die wel eens een keer weer de doorslag zouden kunnen geven. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat ja. kan ook. Goed, de tweede genomineerde... Uh, dat is uh, Football International. Uh, daar ik een fragmentje leuk. om altijd te blijven. Eén ding zag ik wel. Manolet voor de eerste goede voorzet. Hij lopen tegenaan en hij geven voor. Dat moet hij doen. Ze hebben natuurlijk tactisch heel slecht gedaan aan die kant, Twente. Misschien is hij er met de over gaan praten, Twente. Sorry, ik ook heb nog <hard. tig> een momentje. Ik heb nog een ik heb hoor allemaal mensen die door elkaar heen praten. Het klinkt een beetje als een kruising tussen Voetbal International en Star Trek, dit. Een beetje een rare opname, maar waarom is dat nou? Ik kan niet eens verstaan wat ze zeggen? Nee, te... dit is een, een raar fragment. Maar het, ik ben daarna gaan kijken toen, uh, vorig jaar met het uh, EK voetbal. Yeah. En um, het, ik, ik merkte gewoon dat het ontzettend leuk was yeah. om die, ja, zeg maar die, die, die tafelgesprekken te zien met die humor. Hmm. Derksen tegen Wilfred Genee. Yeah. Het is in elkaar een beetje sarren, een beetje op stang jagen. Wat het vernieuwende eraan is, wat we nooit hadden hè, bij Studiosport en Studio Voetbal, mm -hmm. is uh, het amusement. Sport is niet alleen maar spanning en concurrentie en yeah. competitie. Het yeah. is ook gewoon amusement. Lachen. Ja. En Bob ja. van het een... Ja, de dat sluitingen? is absoluut lachen. Nee, ja. nee, nee, ik vind het geweldig. De, nee, ik, natuurlijk de Genee en, en Dirk, ze hebben soort van die twee mannetjes van de Muppet Show, ja. zeg maar. Ja. Ze hebben schouwen wat er gebeurt. En dat is gewoon... En dan met nog onderlinge spanningen die natuurlijk waarschijnlijk gewoon bedacht zijn. Dat gaat allemaal niet om. Maar het is gewoon... Ja, het is enig. Het is echt enig. Ja. Heerlijk. Ja. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goed, dan hebben we de derde. Dat is de uh, voice of Holland. Dat ja. klinkt dan ongeveer zo. ja oh yes! Jesus! Dat was goed! Wauw! Hoe heet je? Ik heet uh, Ben Saunders. Ben Saunders. I could use somebody like you. Oh ja? Zeker. Zeker. Dit was de beste auditie die we tot nu toe gehad hebben. Ever. By far, by far. En ik zou je heel, heel, heel graag in mijn team hebben. Inmiddels al een uh, groter succes voor John de Mol dan uh, destijds Big Brother. Ja. Al, al meer landen verkocht, eigenlijk aan alle landen verkocht... Ja. Waar, waar je zo'n soort programma zou kunnen ja. maken. Het geheim van dit succes is, het is een opeenstapeling van juiste details. Hm. Kleine dingen. Vernieuwingen zitten vaak in kleine dingen. En dat zie je ook heel, heel goed in dit programma. Daarvoor, de jury ja. die met de rug, hè, dat is een heel bekende voorbeeld, die gimmick ja. met de rug naar de uh, kandidaten toe zit. De jury is geen afzeikjury, zoals we gewend waren bij idols. Nee, het zijn coaches. Hm. Je leeft ook mee met de jury. Uh, de kandidaten kunnen echt zingen. Het zijn geen uh, tussen de schuifdeuren types. Dat zijn een aantal... Kleine vernieuwingen, zou je kunnen zeggen, die het fenomeen of uh, talentenjacht een ja. enorme vlucht hebben gegeven. Ja. Nou is dit, deze drie programma's, dus uh, Wie is de Mol, Voetbal International, Voice of Holland, dat is de keuze van het Nederlandse publiek. Ja. Zijn het ook de drie beste programma's? Nou kijk, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Ik denk ja. dat qua amusement, uh, uh, als je naar de kijkcijfers kijkt, dat Voice of Holland inderdaad wel een van de beste programma's is van dit moment. Ja. Het, is natuurlijk, uh, het is natuurlijk vaktechnisch ook heel goed gemaakt. Hm. En uh, het is vernieuwend. Dus ik, ik zelf... Uh, uh, uh, kijk, dat, dat wou ik nog even zeggen. Kijk, ja. Ik zou zeggen, ik hoef noem, eerlijk hm. gezegd. Hm. Maar, en niet omdat het van de AVRO is... maar gewoon omdat het een heel leuk programma is. Ja. Maar het betoverende mag ik bijna wel zeggen... van Voice of Holland en VE, uh, Football International... met kleine vernieuwingen. Mensen die niet van sport of van talentjacht houden over de streep trekken en ze geboeid laten kijken. Ja. En dat is het knappe. Oké, okay. nou, we, we, we gaan het vrijdag horen. We kunnen ook nog al die andere die zilveren televisiesterren en dat soort dingen nalopen, ja. maar... Het zijn wel altijd dezelfde kandidaten, hè? We zien het wel, ja. toch? Voor die ja, televisiester. ja. ja, ja ook Altijd nog vijf blondines in de race, al tien jaar dezelfde. Ja, ja, ja. Nooit ja. een, iemand met rood haar. Goed, nou, we gaan het aanstaande vrijdag zien. Televisiering televisiering gala aanstaande vrijdag te zien... om uh, half negen op Nederland 1 bij de Afro. Ander programma dat door de avond wordt uitgezonden. Dat is een heel makkelijk bruggetje. Dit dat is Opium Televisie. Cornel Maas, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, Niks uh, meer over hè zeker. De ring slaan we even over. Nou ja, tot de, de ring, ja. Ja, jou, jouw rol <laughs> daarin... daar gaan we het misschien uh, nog een andere keer over hebben. Want jij moet dat presenteren. Dat, uh, dat, dat wil je ook presenteren. Dat lijkt me hartstikke leuk. Uh, uh, maar ik wil even met je uh, hebben over uh, vanavond... wat je gaat doen in Opium Televisie. Ja, ik, ik, ik, heb een beetje, ik hoorde net Apple uh, van Ispen tot Zevenaar. nou In zijn beste traditie... Uh, heeft opium eigenlijk ook een beetje een Nederland leest ja. Bedacht opeens dat Jasper Krabé, die dat altijd heel goed kan... op een enthousiasmerende wijze een vrij onbekende uh, zelfportretkunstenaar... gaat aanbevelen vanavond. Mm -hmm. En Stacey Rookhuizen doet dat dan weer met een uh, modetentoonstelling... die nu in Den Haag is te zien iedereen kent daar wel ook van haar uitzinnige creaties in die X-vector... die je vooral dragen kunt, maar waar je amper mee kunt zitten. Ja. Maar ze legt uit dat ze dat vooral doet om jonge mensen enthousiast te maken voor mode. Zoals Jan Kooijman dat eigenlijk doet met de dans ja. in So You Think You Can Dance. Ze is een beetje de, de, de, de, de muze van uh, Victor en Rolf, hè? Ja, ze krijgt ook wel meer ontwerpers nog, maar zij is uh, gebombardeerd tot muze van hen. Ja, dat klopt, ja. Ja, mooi. En verder ver is Hans. Ja? Sorry? Ja, verder. Ja, ik wou je aangeven, van wat heb je verder nog? Nou, dat is Hans Kesting, uh -huh. 25 jaar op het podium. Dus viert dat nu door een rol in de Vrek, met waar jij onlangs ook nog aandacht aan de steden in yeah. um, Maar met hem heb ik het vooral... wat ik al heel ontroerend vind, dat vond ik ook al bij Nasser Winsjaar... is dat als kunstenaars, als ze nog jong zijn en klein zijn... en naar willen acteren of iets anders willen doen... van die ouders die nooit in de gelegenheid zijn geweest... om kunst te bedrijven, een hele andere beroepen hebben... en misschien ook wel angst hebben voor het pretsbare bestaan... Yeah. dat die die kinderen toch de gelegenheid geven om te doen wat ze willen. En daarover vertelt Hans Kesting... Want dat ligt eigenlijk aan de basis ook van zijn acteurschap. Hij heeft ook een boek meegenomen van Paul Steenberg, de acteur, ooit met een prachtige opdracht voorzien door zijn ouders toen hij afstudeerde aan de toneelschool. Dat ze hem alle goedsvonden voor een misschien wel onveilige, maar toch ook prachtige toneelcarrière. Ja, mooi. Zeg, en vandaag zag ik ook nog een groot stuk van jou, in de, in de, althans met jou in de, in de Volkskrant. Dat heb je dan ook weer. Je kan 86 jaar kunstprogramma's presenteren... en je doet één keer televisie ringhalen en huppakee, een interview. In mijn eigen krant nog wel, de Volkskrant. <laughs> ja, dat is op zich niet erg, toch? Nee, helemaal niet hartstikke leuk. Ja, hartstikke leuk. Ja, ja. ja. Ik ga eventjes nog hier aan tafel de mensen vragen van, eh, of ze het gelezen hebben. Willem Pekel, er een stuk gelezen in de Volkskrant vandaag met eh, Cornald. Dit heb ik nog niet gelezen. Niet dus. gelezen. Opium televisie al een keer gezien? Ja, nou, ik heb het ook geredecenseerd, hè? Oh. Ja, dat, heb dan niet, dat heb jij dan weer niet gelezen. <fijf> dat heb ik dan weer niet gelezen. Heb, ik verdr <svrijf> heb jij het gelezen, Cornald? Ja hoor, één keer naar aanleiding van Oerol en één keer eerder naar aanleiding van... Het Hij was heel zelfs, en er heel zelfs heel enthousiast over reuken, over de eerste. Yeah. Oké, okay, heel fijn. Kun <laughs> je je zak steken? Mooi. Uh, Apple? Ik, ik ga maar daar morgen op storten. Ja, dat op het, uh, en ik heb een ik, ja, ik speciaal gekocht ervoor. Uh, nou, de, de ja. deze map ligt daar voor iedereen voor een lange zondag, merk ik wel ja. weer. heel fijn. Goed. Zeg, ontzettend veel plezier uh, vanavond weer met die uitzending. En ja, uh, ja natuurlijk ook alvast Toy-Totoy -toy voor de volgende week veilig uh, hier in Canada. Ja, als ik dan helemaal onderuit ben gegaan... dan kom ik wel gezellig een opium radio uithuilen. Hoe vind je die? Dat lijkt me een heel fijn plan. <lacht> goed. Nou, dat gaat gewoon hartstikke goed, jongen. <lacht> okay. Dat kun je toch. Toch? En ik zal ook de van Willem ook goed vergezellen. Ja, dat, uh, dat dus is je ook toevertrouwd. Fijn, okay. dankjewel, Cornald. <lacht> jo. We zijn aan het einde van, uh, van deze opium-uitzending gekomen. Uh, Eppo, bedankt. Eppo van Nispe bedankt. Uh, moet het nog ook iets worden op de zondag? Met de nee, kinderen, nee, nee de het is uh, herfstvakantie. dus uh, Met die vijf kinderen die hebben we nu uh, vrij. Dat is eigenlijk wel heel relaxed. Ja. Uh, die liggen gewoon nu niks te doen. Ja, een beetje, ja. Heb je thuis nog een tip over uh, uh, uh, het leven is verrukkelijk? Een mooi iets, iets, iets gezien gehoord, gelezen waarvan je zegt dat is echt de moeite waard ja, de boek of gewoon wat, wat er gebeuren gaat. Ah, niet uit. Nee, nee, nee. nee, nee uit. Nou, ja, ga naar die bibliotheek, ga dat boek gewoon halen. Ja, en in de boekhandel, wil ik zeggen, hebben we een hele mooie, geweldige editie... die gewoon letterlijk zo verrukkelijk eruit ziet. Die denkt, oh, ja, moet ik hebben, moet ik hebben. Ja, ja. Pekel, er, uh, nog uh, een ja, fijne ik tip? Heb zeker een tip. Ja? Dead of a Salesman van Arthur Miller. Dat wordt door het Rood Theater gespeeld in mijn mooie woonplaats Rotterdam. Komt allen naar dit uh, prachtige stuk. Ja. Zeer de moeite waard. Oké, okay, in de Rotterdamse Schouwburg. Daar waren overigens elke donderdagavond ook het programma Virus op Radio 4. Van de Afro te, te, te zien is en te horen. Uh, volgende week zijn wij weer uh, in, uh, in Carré vanuit de foyer. U bent daar van harte welkom om de uitzending live bij te wonen. Uh, Wouter Hamel die verzorgt dan de muziek. Ook leuk. Vanavond vijst hier in Carré. Ja, die is uitverkocht. Dat is jammer. Uh, de uitzending van vandaag overigens terug te horen uh, op www.opiumradio.nl. De, de virtuele vitrine is daar ook terug te vinden... Bovendien ook op Facebook. We hebben ook een Facebookpagina. Wilt u reageren op dit programma? Gewoon met een mailtje. Dat kan ook. opium.afro.nl Straks uh, na het journaal van half vijf met uh, Onno Dijfaneer de Wit is Henry Schutter. En die heeft een aantal gasten in de studio om uh, de sportweek door te nemen in het sportforum. Uh, ik wens u nog een uh, fijn weekend. Genieten van het is prachtig weer. En graag tot volgende week. Opium.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 In het centrum van Rome is de Occupy-manifestatie uit de hand gelopen. Bij het Colosseum zijn onder meer winkelruiten ingegooid en auto's in brand gestoken. Een klein groepje relschoppers zou daarvoor verantwoordelijk zijn. Vandaag wordt in veel Europese steden gedemonstreerd... tegen de rol van het grootkapitaal en van politici in de financiële crisis. Onder die steden zijn ook Amsterdam en Den Haag. En schaatser Sven Kramer heeft in Insel na anderhalf jaar weer een wedstrijd gereden. De Vries miste door een blessure het hele vorige seizoen. De laatste keer dat hij in actie kwam was in maart 2010. In Insel reed Kramer vandaag een drie kilometer... die hij winnend afsloot in 3 minuten, 44 seconden en 88 honderdste, Vier seconden boven zijn persoonlijk record. En dat is nieuws op dit moment. Het weer. Hier is Willemijn Hoepberg. Ja, Het is vandaag een prachtige dag met volop zon en maximaal rond de 14 graden. En er staat maar weinig wind, dus ook zonder jas is het in de zon goed buiten zitten. En het blijft de komende 24 uur in elk geval nog helder. En dat betekent voor vannacht dat het flink kan afkoelen tot zo'n 3 graden aan zee. Maar 0 in het binnenland met lokaal wat lichte vorst. Maar het betekent ook dat we morgen weer een mooie en zonnige dag voor de boeg hebben. En na het weekend verandert het wereld echt te sterk. En dat begint langzaamaan op maandag. Vanuit het westen nadert er dan bewolking met maandagavond al kans op wat neerslag. En die zit dinsdag in elk geval door. Dus eerst nog maar even genieten van het mooie weer van morgen. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Henry Schut. Goedemiddag, we bespreken het belangrijkste sportnieuws van de dag. En dat van de week, want op zaterdag schuift ons sportforum aan. Vanmiddag bestaande uit turntrainer Gerard Speerstra... chef voetbal van De Telegraaf, Valentijn Driessen... en onze vaste gast... Tonboot. Het gaat wel direct veel over voetbal natuurlijk... en ook veel over turnen, over het WK. Over de nederlaag dus van het Nederlands voetbalelftal, over de verwachtingen voor het komende EK... en dus over de hoofdrolspelers van de WK-turnen... Jeffrey Wammers en zijn ruzie met de bondscoach Hamada... en over Jury van Gelder, die er zo dichtbij was vanochtend... maar zijn droom toch in rook zag opgaan. We beginnen met de sport van dit moment. De laatste wielerklassieker van het jaar is bezig... de ronde van Lombardije. Sebastian Timmerman, hoe staat het ervoor? Nog 36 kilometer zijn er te rijden... En Vincenzo Nibali gaat aan de leiding. En die is of bezig met een uh, ja, soort van veredelde zelfmoordpoging. In wielertermen gesproken dan. Of hij is bezig met het uitvoeren van een huzarenstukje. Hij is er alleen vandoor gegaan op die beroemde klim. In deze uh, legendarische wedstrijd. De Madonna del Giallo, Dat uh, bedevaart -oord, bedevaartsoord voor wielertoeristen. Waar je langs dat mooie kapelletje komt als je op de top bent. Op die beklimming ging hij er vandoor. Toen waren er nog 50 kilometer te rijden. En was hij in een ontsnapping. Met onder andere ook de winnaar van de afgelopen twee seizoenen en Belgisch kampioen... en nummer 1 van de wereld, Philippe Gilbert. En daar reed hij dus bij weg. Dat zegt wel dat uh, Nibali in een hele goede vorm is. 1 minuut en 33 seconden voorsprong heeft hij op het peloton inmiddels. Het is 1 minuut en 40 geweest, dus het loopt ietsje terug. En dat zijn vooral de renners van Team Sky die het werk doen daarvoor... in het peloton, Michael Rogers en Thomas Lufquist. We hebben ook slecht nieuws over Bauke Mollema, want Mollema is lek gereden. Net eigenlijk op het moment dat uh, net voor die Del Gisalo Philippe Gilbert begon met demareren. Dat was dus gewoon een heel slecht moment. En volgens mij zit Molleman niet in het peloton. In dat peloton zit nog wel Baredo namens de Rabobankploeg. En we zien inderdaad Steven Kruiswijk nu achterin rijden met het shirt open. En hij roept om zijn ploegleider. Hij roept om Frans Maassen om nog wat bevoorrading te krijgen. Zij dus nog wel in dat pelotonnetje van een man of 35 groot... dat dus op 1 minuut en 34 seconden rijdt van Nibali. 35 kilometer zijn er nog te rijden. De omstandigheden zijn, zijn goed... De zon schijnt, er staat niet al te veel wind. De omstandigheden zijn perfect voor Nibali. Maar het is dus nog wel een stukje. En er komt nog één beklimming straks. De Villa Vergano met de top op 9 kilometer van het einde. Kijken of hij het volhoudt. Hij kan er wel zijn seizoen mee redden. Want hij won nog niet dit seizoen. Maar hij rijdt nu wel alleen aan de leiding. Nibali dus op kop met zo'n anderhalve minuut voorsprong op die 35 achtervolgers. Onder wie nog één Nederlander, Steven Kruiswijk. We houden u op de hoogte. En de finish zal dus plaatsvinden in het volgende uur van deze uitzending. Met de Engelse voetbal competitie. De Premier League stond een mooi affiche op het programma vandaag. Op Enfield speelden Liverpool en Manchester United tegen elkaar. Het werd 1-1. United gaat nu aan kop in de Premier League, maar kan vanmiddag gepasseerd worden door die andere club uit Manchester, Manchester City. Langs de lijn Sportforum, Meningen en analyses over sportactualiteiten. U heeft de naam al gehoord van het sportforum van vandaag. We gaan het rijtje af meteen maar voor het sportmoment van de week. Valentijn Driessen, uh, goedemiddag. Allereerst, goedemiddag. wat heb jij hi, hi. met turnen? Nou, heel, heel weinig, moeilijk eerlijk te waar te zeggen. Ik heb het wel gevolgd nu, de, zeker vandaag. Ik vond het echt uh, eigenlijk verschrikkelijk. Als je dan uh, via de achterdeur toch misschien nog naar de Olympische Spelen kan. Verschrikkelijk rot in, ja, in van voor, voor jullie vergelden. Ja, ja, en dat gaat dan toch weer mis. Ja. Uh, ja, triest voor die jongen. Ja, we gaan het straks uitgebreid over tunen hebben. Um, als je er niks van weet, um, zeg niks. Maar als je er mee wil <lacht> bemoeien, zeg vooral uh, wat je wil. Ja. Wat is jouw moment van de week? Ja, ook ergens een sport waar ik ook niet zoveel van af weet. Maar uh, dat gaat over de finale van het honkbalteam van het WK in Amerika. Ik ben een paar dagen in Zweden geweest, toen kwam ik terug. En uh, nou, toen zag ik één of twee uitslagen dat ze weer gewonnen hadden. denk, ja, nou, dat geloof ik wel. En ineens vrijdag uh, is de paniek ook bij ons op de krant. Mijn <lacht> god. Die honkballers staan in de finale van het WK. En waarom is er dan paniek? Nou, omdat er moest een foto geregeld worden... van de honkballers. En niet van een wedstrijd, maar van een foto met thumbs up. De duim omhoog. Van We gaan de finale spelen. Het is nog nooit gebeurd. Maar waarom is dat zo moeilijk dan? Het is een wereldkampioenschap. Dat is toch van alles beschikbaar, denk je dan? Ja, dat denk je wel. Maar er is dus helemaal niets beschikbaar. Er zijn geen fotografen daar. Of nauwelijks fotografen rond het Nederlands team. We hebben zelf ook een verslaggever. Die zit in Nederland. En... Ja, dan moet er een foto komen. En dan stel je alles in het werk. En dan blijkt dat je geen foto kan, uh, ga, kan regelen van misschien de toekomstig wereldkampioen. Ja. Dus dat was voor mij eigenlijk wel een, uh, ja, een bijzonder moment. Wat ik eigenlijk ook zelf ook niet, nog niet eerder heb meegemaakt. Nee, ook niet bij de, de krant. De, de paniek was het moment? Of nou de paniek over was het moment maats. dat ik door had van. Keu, leren. Wat een topprestatie leveren die gasten eigenlijk. Ja. Hoe nou. hebben jullie dit opgelost dan uiteindelijk? Wat voor artikel is er gekomen? Nou, er is er is gewoon een uh, normaal artikel gekomen met een kleine foto van de wedstrijd. Ja. Die dus, was wel beschikbaar. Die waren wel beschikbaar. Ja, maar je wil dan gezichten zien. Ja, dan en wil je gezichten zien. zien. Dan wil je weten wie zijn het. He, welke welke spelers? Hoe staan ze ervoor? Wie zijn er uit Nederland? Wie zijn er uit Amerika? Dat dat dat werk. En graag van uh, jongens, uh, wij zien het zitten. Wij willen wereldkampioen worden. Ja, en hoe is dat nu opgelost voor de finale die komende nacht is voor de Krant van Maandag? Ja, dat, uh, daar is geregeld. Er is een, uh, een correspondent ingeschakeld. Om foto's uh, voor uh, de wedstrijd, maar ook het feest na afloop. Want ja, we moeten er maar vanuit gaan <laughs> dat ze de tweede keer winnen van Cuba ja. deze week. Daar moeten we maar vanuit gaan. Ja. Okay. Gerard Speersstraap, allereerst wat heb jij met voetbal? Oh, heel weinig. Ik kijk er wel eens naar, maar ja. het is niet zozeer dat ik nou een uh, partij kies voor uh, de een of andere. Ja. Ja. Maar geldt voor jou hetzelfde. Moe, ja. je hebt oh. Toch lees in een Herenveen gegeven? Ben je nooit naar Herenveen gegaan? Ja, ik heb ja. zelfs een seizoenskaart gehad van Herenveen. Okay. Ik ging uh, samen met mijn maat, gingen ja. we elke wedstrijd heen. Nou, dan heb je er toch veel mee. Ja, met ja. ja maar de seizoenskaart heb ik toch maar weer weggedaan. Okay. <laughs> ja. Even voor wie dat niet weet, jij hebt, ik geloof, 17 jaar gewerkt met Ebke Zonderland als ja. geen coach. 18, 18 jaar lang, ja. 18 zelfs. Ja. Uh, dat is een paar jaar geleden opgehouden, of anderhalf jaar geleden is het geloof ik ongeveer. Ja. Wat doe je nu? Nu geef ik uh, bij verschillende verenigingen in Nederland uh, les. Een beetje ondersteuning op, uh, op het gebied van training en periodisering. Ik ga regelmatig naar het buitenland toe. Vorig jaar heb ik een paar maanden uh, Iran meegeholpen. In ja. de voorbereiding op hun wereldkampioenschap. We zijn nu bezig in, uh, in India om uh, daar een turn op een wat hoger niveau te krijgen... En dus je zo, doet zo uh, van alles wat. En zo doe ik inderdaad van alles wat. Ja, Bijvoorbeeld Iran, daar zat geen vervolg in. Iran zat wel vervolg in. Alleen, uh, Iran heeft uh, na de wereldkampioenschap hebben ze de, de Asian Games gehad. En dat zijn hun Olympische Spelen. En dat betekent dat, dat uh, daarna iedereen wordt ontslagen. Coaches, turners, iedereen gaat naar huis. Inclusief bondsbestuur. Dan blijft er één man zitten. Dat is de man van het Olympisch Comité. Die zoekt dan weer verschillende personen... op die vervolgens uh, de, de, de bonden gaan besturen... Daar gaat er een hele tijd overheen. Zo. En dan is men net afwachten wie er dan op de stoel komt te zitten. Dus je en... bent nog in afwachting van nu? Of? Nou, niet zozeer meer in afwachting van uh, wat, wat er hier aan gaat gebeuren. Want uh, degene die daar nu zit... die, uh, die wil graag een fulltime coach hebben in, uh, in, in, in hun zaal. En dat kan ik niet voor ze betekenen. Nee, dat zou je niet willen? Nee, want ik run hier in Nederland ook nog een bedrijf in turnkleding. En, uh, dat is belangrijker ja, voor je? Dat is voor mij mijn, mijn basis. Ja. Okay. Wat is jouw sportmoment van deze week? Mijn sportmoment was vanmorgen... De Terugkeer van eigenlijk onze held voor de ringen, Jurie van Gelder, die eigenlijk, uh, nou, in, in zijn loopbaan uh, zo verschrikkelijk veel tegenslagen heeft gehad, door het slijk is gehaald met allerlei uh, verschillende dingen. Heeft hij wel niet, wel niet en wel meegemaakt, en toch is het hem gelukt om, uh, om terug te komen op het hoogste niveau waar hij altijd heeft op heeft gepresteerd. Ja, en het scheelde maar dit, hè? Of het was het allerhoogste niveau? Ja. Ja, daar hebben we het de, natuurlijk zometeen uitgebreid over. Daar gaan we zelfs zometeen mee beginnen. Maar eerst, Tom Boot, jouw moment van deze week? Mijn moment is een berichtje voor gisteren uit de krant: dat Risto Stoitschkoff, ereconsul van Bulgarije, in Barcelona is geworden. En een, hij was er heel erg trots op. Stoitschkoff is een wereldberoemde Bulgaarse speler. Ja. Die in het team van Cruyff, Cruyff heeft gespeeld, dacht ik. Champions ja. League. Koeman zal hier ook wel mee gespeeld hebben. En, maar het idee erachter vond ik zo leuk. De minister van Buitenlandse Zaken van Bulgarije zei... we moeten in buitenland eh, ook leunen op de namen van grote Bulgaren. En toen dacht ik, hij heeft volgekomen gelijk. Dat is natuurlijk een soort marketing... Die je eigenlijk voor niks krijgt. En toen dacht ik: wat hebben wij? Wij hebben kruif. Wat hebben we daar ooit structureel mee gedaan? De miljard mensen op deze aardbol kenden hem. En we hebben nog nooit, wat geregeld. economische zaken niet en buitenlandse zaken niet. En we hebben nu het Nederlands voetbal wat nummer 1 stond, nu nummer 2 op de FIFA-ranglijst. Dus weer een miljard mensen, hey Nederland. Ja. Nou, de BV Nederland zou er iets mee kunnen doen. Zo en dat zoals zo de laatste. Wat? wat kan je daarmee doen dan? Ik nou, marketing. Ik bedoel, je naam... Kijk, als het uh, koffie van Douwe Egberts... dan moet je mm. eerst de naam weten. Zoals bijvoorbeeld He? Kroatië in ons land... Uh, reclame maakt als vakantieland. Kan je dat dan ja, ergens nee. exploiteren... Ja. in een reclamespot voor Nederland? Ja, of? in ieder geval naamsbekendheid. He, het begrip naamsbekendheid, Nederland. Je dacht toch niet dat iemand in de wereld normaal weet waar Nederland ligt of iets dergelijks? Nou, in dat Japan we wisten... weten ze het van weten, vanwege Anton Geesink, om ja, eens wat te noemen. Ja, nou, to ja toevallig. Ja. He, maar in Amerika weten ze niet of het in België is of Nederland. Wij denken dat de hele wereld ons kent. Nou, vergeet dat maar. Ja. <laughs> Oké, okay, bij deze. De tip is overgebracht. We gaan het hebben over Joeri van Gelder. Opnieuw zal hij ontbreken op het hoogste sportpodium... het allerhoogste sportpodium, de Olympische Spelen. Hij moest bij de wereldkampioenschappen in Tokio een medaille veroveren vanochtend... om volgend jaar in Londen van de partij te kunnen zijn. Helaas verknalde hij zijn oefening in de afsprong op het allerlaatste moment dus... en dat zorgde voor een nieuwe teleurstelling in zijn carrière. Ja, ik, ik moet het nog even een beetje bevatten allemaal eigenlijk. Ik ben zwaar teleurgesteld uiteraard. Kijk, in die laatste handstand, ik stond helemaal stil. Ik heb volgens mij, de, de oefening zelf was, was echt heel zuiver. Maar laat ik zeggen, toen ik aan de finale begon... toen had ik me echt vastgebeten in, uh, in die andere afsprong. En uh, die laatste handstand, laatste handstand voor mijn afsprong... ik stond gewoon eigenlijk gewoon helemaal stil. En eigenlijk is dat, uh, ja, laten zeggen, bijna onmogelijk... om uit, vanuit stilhang zo'n afsprong voorover te doen. Maar... Uh, ja, ik had me erin vastgebeten, zeg maar, dus ik ging dat doen. Dat je die afsprong wilde doen. Ja, ook, ook dat. De, ondanks alles, weet je. Ja, laat zeggen, als ik dat niet had gedaan, ik had gewoon op 7 moeten gaan. Maar ja, dan had je het waarschijnlijk ook niet gered. Uh, nou, het is een, uh, een valse punt aftrek. Dat was het tweede geweest. Maar als jij voor je makkelijker afsprong was gegaan, dan was je ook niet op het podium beland, denk ik, of wel? Nou ja, ik weet niet. Ik had dat gewoon wel moeten doen. Uh, wat hield de COVID 14666. Dit is een. Uh, ja, ik, ik weet het echt niet. Zo snel, ik heb niet eens zin om het te berekenen. Toen jij daar in die handstand stond, wat speelde er dan door je hoofd? nog Ben je dan nog aan het twijfelen, ben je nog aan het denken van wat moet ik nu? Mm, ja, ja, want ik stond redelijk lang in de handstand nog. Ja, dat was voor mijn moment, kijk, ik stond echt gewoon zo stil als ik weet niet wat. Er zat geen beweging in die handstand. Op zich is dat wel oké okay, natuurlijk. Ik bedoel, kijk, die, die touwen moeten zo min mogelijk bewegen, maar... Dus voor een afsprong is het gewoon, is het gewoon ja, niet goed. Je moet wat vaart hebben eigenlijk. Ja, precies. En ja, ik was gewoon aan het nadenken... Ja, het, is, het is zwaar om het vanuit die posities te doen. Dat is bijna onmogelijk. Maar Ik denk, ja, ik ga er gewoon toch voor. Weet je? Ik bedoel, het risico van die val inkalculerend eigenlijk? Nou ja, dat, dat ik, niet, uh, ik, ik was echt uh, van plan dat ik nog ging staan natuurlijk. Maar uh, nou ja, is zonde. Je kwam vervolgens neer. En wat schoot er toen door je hoofd? Ja, dat is klaar. Dus mijn, uh, mijn seizoen zit erop. Dus, uh, ja, zo dacht ik het. De gevolgen uh, zijn natuurlijk groot in die zin. Uh, je had je nu natuurlijk toch wel vastgebeten op dat Olympische ticket. Ja, precies. Dus dat maakt, uh, dat maakt extra zuur. Nou, dan denk ik nu maar gelijk weer terug wat ik heb gezegd voordat die uitspraak bekend was. En uh, dat is gewoon doorgaan tot 2016. Maar... Dat had je je al voorgenomen, ja, precies. Dus ik probeer het maar gelijk weer een beetje om te schakelen naar het positieve. Maar ik bouw als een stekker natuurlijk. Je zei al van, ja, je ging aanvankelijk ook al uit van Rio eigenlijk. Dus misschien dat dat dan helpt relativeren. Maar op dit moment nog niet, denk ik, hè? Nee, nee. Ik zit, ik zit nog even bij mijn gedachten bij niks eigenlijk nu eventjes. Ja. Maar... Hoe groot was de spanning die op die finale stond voor jou? Ja, ik was, ik was op zich wel gespannen, maar tegelijkertijd ook wel relaxed, zeg maar. Ja? Kijk, uh... Gisteren was het echt behoorlijk uh, ja, zenuwachtig. Ja, wat zal ik nou doen? Dit of dat en zo, zo. Zoveel en, twijfel nog? Ja, precies. Dus uh, laten we zeggen, toen ik uh, gisteravond al een beetje had afgesproken. van... Uh, nou goed, uh, hou die, uh, die andere afspraak maar in je hoofd. En, uh, die moeilijke afspraak. Ja, precies. Dus eigenlijk uh, kalmeerde ik best wel. Tenminste, toen uh, sloeg die nervositeit een beetje over. En, uh, een vertrouwen eigenlijk. Maar ja, toen kwam die handstand. Toen kwam die handstand en toen dacht ik, uh, ja, die moet ik gewoon... Uh, die, in, die inzet gewoon, uh, kijk, ik was alleen maar met die dubbelhoek voorover bezig. Het is heel gek, maar nu zat die, die afspraak niet eens in mijn hoofd toen ik in die handstand stond. En ik had eigenlijk dat wel moeten doen. Hoe groot is deze klap nou voor jou? Ja, die is best groot. Ik bedoel, ik had die gewoon uh, medaille moeten winnen. En ja, ik had gewoon die spelen, dat ticket moeten bemachtigen. Dat, dat was gewoon uh, de planning natuurlijk. De weg leek vrij, hè? Ja, de weg was ook vrij. Uh, maar goed, ja. Kijk, dit hoort ook bij topsport. En uh, ja, helaas. Uh, ik bedoel, uh, wow. ja, ja. Ik baal er echt gruwelijk van. het uh, is Echt irritant. De weg was vrij, maar de weg is nu weer versperd. Jury van Gelder was dat met Edwin Cornelissen, die nu ook aan de lijn hangt vanuit Tokio. Edwin, goeiemiddag is het voor ons. Goeiemiddag. Een avond voor jou, denk ik. Goeienacht. Klopt helemaal. Ja, klopt helemaal. Ja, uh, ja. Wij hebben hem nu alleen gehoord, Jury. En dan uh, een spat uh, het verdriet er al vanaf. Hoe zag, het, hoe zag ja. hij eruit? Hoe stond hij erbij? Hoe liep hij daar? Ja, ook wel echt. Je zag dat hij toch behoorlijk geknakt was hoor. Hij komt dan door zo'n mixed zone, hè, zoals ze dat noemen... waar je de journalisten te woord moet staan. en hij heeft eigenlijk alleen maar uh, naar de grond staan sparen. Een beetje, een beetje wezenloos in dat opzicht. En uh, ja, misschien zich ook nog niet helemaal bevattend... wat hier nu weer uh, de consequenties van zijn... Uh, maar het is wel een enorme klap voor hem geweest. Uh, kijk, hij zegt in eerste instantie van ja, uh, voor, voor dit WK was ik er eigenlijk helemaal niet van uitgegaan dat ik naar de speler zou gaan. Maar ja, hij wist toch dat die uitspraak van de KAS eraan zat te komen en dat er dus wel mogelijkheden waren. Dus ja, onbewust heeft het natuurlijk wel meegespeeld en dit hele WK hing het er een beetje boven. Een medaille zou in dit geval toch olympische kwalificatie opleveren. Dus ja, dat het hem dan op zo'n manier weer door de vingers glipt, dat is natuurlijk wel heel zuur voor hem. Ja, die uitspraak van het KAS was vorige week dat dopingzondaars die langer dan een half jaar geschorst zijn... Toch... Ineens weer mogen meedoen aan de eerstvolgende spelen. waarvoor ze normaal gesproken geschorst waren. Uh, Gerard, en dan heb je ineens die kans als topsporter. dan moet je het in die ene keer doen. en dan lijkt het helemaal goed te gaan. tot op de afsprong. Ja, dan heb Waar je dus, zit hem dat in? Dan heb je dus eigenlijk al. Uh, al een, een jaar een mentale strijd geleverd. tegen het feit dat je dus op basis van een dopingreglement. niet meer mee mag doen. En dan op het allerlaatste moment. krijg je dan toch te horen dat je wel weer mee mag doen. Ja, ja. Dat is natuurlijk een flinke mentale dreun. Maar wel in positieve zin, toch? Ja, dus Zo kan je dat opbouwen zelf. Ja, aan de ene kant wel. Maar is, je moet het allemaal wel verwerken. En zo'n toernooi is gaande. En je moet maar gaan. Dus uh, een moment van stilstaan, dat bestaat niet meer. Dus je moet, ja. moet schakelen. En dan sta je dus op het laatste moment sta je in zo'n handstand. Zoals Jury dat ook zo mooi zegt. En dan moet je een besluit maken. Die handstand leek een uur te duren. Ja, die leek een uur te duren. Maar zoals hij ook zegt, als je een klein beetje heen en weer gaat... dan is het moment bepalen van het, het neerswaaien... Is gemakkelijker dan dat je helemaal stilstaat. En uh, wij, wij, wij hebben vroeger ook die jongetjes geleerd... met een beetje zwaai in de ringen. En dan gaven ze gewoon een duwtje. En dan zeiden we: ze van, nou, nu moet je gaan. Dan wisten ze precies het moment te maken. En dan, uh, en dan is een afsprong ook een stuk gemakkelijker. Ja, terwijl de handstand helemaal stil meer punten oplevert, toch? Ja, dat klopt. Ja, dus dat was eigenlijk heel positief. Ja, maar goed. Aan de ene kant een tiende inleveren... omdat de handstand niet helemaal stil staat. En dat aan de andere slimmer. kant uh, de ja. punten verdienen omdat je niet valt. Dus, ja. dus de balans vinden. Ja. Maar die... Uh, ja, hij heeft gekozen voor een, een, een, een moeilijker afsprong... om de uitgangswaarde goed hoog te blijven houden. Dat scheelt hem ten opzichte van de makkelijkere afsprong... Scheelt, scheelt hem dat drie tiende En uh, als je dan verder kijkt dat hij dus uh, nu, nu zijn oefening geturnd heeft... met een val uh, de berekening maakt... Dan, ja, dan kom je eigenlijk erop uit dat hij uh, met een makkelijker afsprong... ook vierde was geworden. Ja, dus hij heeft en... eigenlijk de goede keuze gemaakt... Ja, op het moment als je. Ik heb het gezien vanmorgen, eh, en als je dan, dat dan bekijkt, en dat is het verschrikkelijk balen, eh, dan denk je bij jezelf: jongen, jongen, wat, wat doe je? Waarom ga je dan niet, niet voor een iets gemakkelijker afsprong? Dan weet je zeker dat je op je voeten staat. Maar als je dan verder kijkt eh, en even bewust bent en re relativeert van wat het nou heeft opgeleverd, dan kun je snel tot de conclusie komen dat je, of je nou vierde of vijfde wordt, maar ja, de andere kant van het verhaal is natuurlijk wel weer dat als hij op safe gaat en gewoon een goede degelijke score inzet, dat die laatste Japanner veel meer druk voelt. Want die kon nu al met een zeven oefeningen medaille halen. Ja, maar ja, hoeveel druk voel je, je nog van tevoren? Op het moment als jij nog, uh, als, misschien als laatste turner nog uh, gang moet gaan uh, en, uh, en je oefening eigenlijk al gewoon al klaar is. Ja, ja en uh, kijk in. Uh, in veel gevallen kunnen sporters, turners op een hoog niveau... Die kunnen schakelen in, in makkelijkere dingen of moeilijkere dingen. En uh, ja, dan moet je dat op een gegeven moment gewoon doen. En zo'n zo Japaner, die, ja, misschien heeft hij wel geschakeld... maar ja. misschien heeft hij gewoon zijn ding nou gedaan. Ja, het, het feit is dus dat hij kiest voor de moeilijkere afsprong... en dan mislukt die afsprong volledig. Kan je daar iets over zeggen? Het is natuurlijk heel moeilijk om in de psyche van Jury van Gelder te kijken. Maar als ik een voorzetje mag geven... ik had de laatste tijd het gevoel dat hij een stuk minder zekerder is als sporter... dan in zijn vorige turnleven. Zie je dat dan terug? Nou, hij wordt ook een stukje ouder, hè? Ja. Niet meer de maar met jonge... alles wat er gebeurd is en al het druk. Ja, ja kijk, de druk wordt, uh, wordt uh, enorm bij hem opgevoerd altijd. Uh, dus bijvoorbeeld ook in de wereldkampioenschap Rotterdam... Hè, waar we dan het laatste incident dan met hem uh, hebben mee moeten maken. Waarin het uh, niet duidelijk is geweest of het nou wel of niet uh, aan de waarheid was. Maar daar wordt dan... Dan wordt hij, aan de ene kant wordt hij als, uh, als held naar voren geschoven. Uh, eigenlijk de, de, de, de eye catcher van, de, van onze federatie. En, uh, en, en, en hij moet maar presteren, moet maar presteren. Er blijft altijd druk op hem staan. Uh, gedurende nou, eigenlijk maanden van tevoren al. Ja, en dan, dan is, uh, is Juri dan toch niet helemaal uh, uh, zeker van zichzelf in zijn hele doen aan laten. Ook met zijn, uh, met zijn uh, helaas zijn, uh, zijn drugsgebruik, waarin hij dan toch baling is dat hij een terugval krijgt. En dat wordt dan toch een klein beetje in een andere baan gebracht dan dat het eigenlijk, uh, eigenlijk de waarheid is. En dan wordt hij dus eigenlijk vanuit het turnen, wordt hij dan uh, volledig afgebrand. Uh, ook door, door Hamada, ook door uh, mensen van, uh, van ja. het bondsbestuur. Ja. Dat we hebben hem niet nodig en uh, waardeloze vent en dit soort dingen. Maar dan, dan blijft hij gelukkig toch zo sterk dat hij een jaar later op, op dit wereldkampioenschap er gewoon weer staat. Drie toestellen doet, wat hij ook een groot deel van zijn leven niet heeft gedaan. En dan, ja, dan toch gewoon in de finale weer blijft staan. Ja, en dan is het vreselijke oneerlijke, Edwin. Dat ja. Ja, in elke sport, als je bij de top vijf van de wereld hoort, ga je gewoon naar de Olympische Spelen. Bij turnen is dat niet ja. zo. En ik blijf me dan maar steeds afvragen, waarom nou toch? En vindt men dat daar niet ook nu heel erg oneerlijk? Ja, uh, dat is altijd een beetje de strijd tussen de grote en de kleine landen. Hè? De kleine landen, wat wij dan ook in dit verband wel zijn, ja, die ja. vinden ze wel altijd uh, onrechtvaardig behandeld. Uh, de grote turnlanden, die, uh, die hebben liever natuurlijk dat, uh, dat, dat alleen die grote landen uh, naar de spelen gaan. Ja, die zich plaatsen via de landenwedstrijd en dan mogen ze uh, ja, uh, inderdaad een heleboel turners dus al turn Ja, de turnlanden zal ik maar zeggen. Dus ja. dat is het eeuwige spanningsveld natuurlijk. Maar uh, je merkt wel dat er natuurlijk, en dat, dat was al eerder gegaan, een soort verschuiving is. Dat er toch steeds meer behoefte is ook aan die echte specialisten op een toestel. Hè. Dus je kan het misschien een beetje met de traat vergelijken. Waar het allrounder misschien ook toch wel weer wat minder belangrijk is wordt dit bij de atletiek natuurlijk gezien, waar, uh, ja, waar de zevenkamp of de tienkamp uh, gewoon een onderdeel van het atletiekprogramma is geworden. Maar ja, zo, zo geldt het eigenlijk bij Turner ook, dat je ziet dat de toestelfinales altijd enorm populair zijn op een WK. Hè. Die hal die zat echt stijf vol vandaag. En uh, dat hebben we deze week wel eens anders gezien. Ja. Dus um, toestelfinales die zijn populair. Toestelspecialisten zijn populair. Want het zijn gewoon de allerbeste op een toestel. En dat is wat die mensen graag willen zien. Dus ja. dat is een beetje... Maar wat ik een beetje bedoel te zeggen. Sorry anders. dat ik je onderbreek Edwin. Want het, het nieuws na ja. het alweer. Uh, moeten we daar dan niet proberen op een hele andere manier iets aan te doen? Ik kijk Tom Boot even aan. Je zou toch ja. als dit soort dingen gebeuren. Naar Jacques Rogge uh, op de thee gaan. Om te zeggen ja, hoe kan dit nou? Ik denk dat, dat zegt Edwin al. Dat er een beweging gaande is. Ik herinner me dat in 2008. Ik uh, Jui van Gelder de tweede werd. Ja, en, op het de gouden en ik mocht medaille. gaan. En ja. nu zijn het al de eerste drie plaatsen. Ja. Dus er is al een beweging naar ja. mijn idee. Maar is voor hem alweer te laat. Stel ja, maar, de maar de goed. Je weer... straks, jij noemde net eerste vijf. Dan kan je op een ja. gegeven moment wel eerste tien zeggen. Nou, nou, de er... finalisten. Ja. De acht finalisten. Waarom is dat zo? Dat ja. is toch heel logisch. Dan heb je de finalisten op de nieuwe medaille. Ja. Ja. Ja, ja, zou kunnen. In ja. 2004 ja. was het zo dat er alleen maar op basis van landen... naar de speler konden gaan. In 2008 was het al zo dat op basis van landen en op basis van meerkampen uh, naar de spelen kon gaan. En dus op basis van de gouden medaillewinnaars van een toestel. Ja. Dus, en dat is eigenlijk ingezet door de Slowenen uh, in, in 2004 al. In 2008 werd dat dus gewoon goedgekeurd. En... Um, je ziet daarin naar aanleiding van de evaluatie van 2008... dat ze dus nu alweer een verschuiven maken naar de eerste drie. Ja, dus, dus dat, ja, misschien dat die dat die verder uitbreidt en wie weet wat dat nog oplevert dan. Ja. Ander punt is, is het nu voor Joeri van Gelder helemaal de deur dicht... of is er nog een achterdeur van een achterdeur? Is er nog een wildcard? Is het denkbaar dat hij nog een meerkamp instudeert? Want er komt nog een meerkamp kans? Ja, ja, er is nog een test-event en daar kunnen meerkampers nog uh, een mogelijkheid uh, krijgen... om een ticket voor Olympische Spelen te behalen... Uh, in mijn beleving is het zo dat er twee meerkampers naar de, dat test-event mogen gaan in januari in ja. Londen. En daar zullen de twee beste meerkampers heen gaan. En ja. ik denk dat wil ik wel jou ook ja is. zeggen. Uh, de, ja, kan van geld ja. ja, ja, ja, dat er daar een van zijn? Er twee meerkampers zijn. Het is zo dat uh, degene die bij de top 17, meen ik, eindigt daar, in het, in het klassement het meerkamp, de, de, de, beste in die, de beste Nederlander die dan in de top 17 eindigt, die mag dan naar de Spelen. Dus je moet absoluut een meerkamper zijn die er ook nog iets te zoeken heeft, maar dat is natuurlijk voor jullie van Gelder niet haalbaar. Ik bedoel eigenlijk van die twee toestellen die erbij maar Dat zou je dan Jeffrey Wanners zijn. Ziet, ja, ja, of Bart Durlo bijvoorbeeld, ja. die nu geblesseerd is, dat is ook een goede meerkamper. Dat zijn eigenlijk dan, dan de kandidaten. En ja. Misschien, heel misschien, uh, mocht het nou niet lukken met de Epke Zonderland morgen. Nee. En hij gaat zich als een speer toeleggen op uh, de drie toestellen die hij momenteel nog niet in zijn bagage heeft. Omdat hij gestopt is met meerkanten. Uh, dan ben ik wel benieuwd hoe ver hij kan komen. Maar dat zal dan ook nog een hele lastige kluif worden. Maar normaal gesproken is Jeffrey Wammers natuurlijk dan de Toro. En in principe is daar, maar, te daar is maar één ticket voor Nederland beschikbaar dus, als ik het goed begrijp. Ja. Dus dat ja, zal ja. dan waarschijnlijk naar Jeffrey Wammers gaan. Of Epke ja, Zonderland mocht hij morgen ja. niet uh, zich plaatsen. Ja. ja, dan moet hij zich dus echt gaan toeleggen op, uh, op de meerkant. Maar dat, dan staat hij voor een behoorlijke opgave, hoor. Dan moet hij ineens drie toestellen weer in zijn in pakket uh, invoegen. En uh, ja, dat ook nog eens met die, uh, met die schouder die niet helemaal top is. Dat, ja. uh, dat gaat dan een hele lastige kluis. worden. Dat wordt een hele lastig verhaal. en toen dank je wel. We horen jou nog terug dit weekend, want de toestelfinales zijn nog niet voorbij. En uh, We gaan het straks in het volgende uur ook nog uitgebreid hebben over de rest van dat wk uh, Bijvoorbeeld over Jeffrey Wammers. Kunnen we nog heel eventjes naar Sebastian Timmerman? Misschien Nibali nog steeds aan de leiding, Sebas? Uh, maar de koers kan dadelijk opnieuw beginnen. We zijn ruim 220 kilometer bezig. En Nibali is de man met de hamer tegengekomen. Heeft nog maar 10 seconden voorsprong op het peloton. 17 kilometer nog te gaan. Eén Nederlander in de spits dadelijk, Steven Kruiswijk. ronde van Lombardije begint zo dadelijk helemaal opnieuw. langs okay. 1. Sport, de lijn op één. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de Eredivisie. Ajax AZ. Ja, Hij schiet hem erin! Hij doet het gewoon 0. Herakles, Groningen. Er zit bijna 3-0. RKC 20. Ja, en krijgt hem een gelukje alsnog een hand uit. En scoort. Hier in de graafschap. Hoor en het doelpunt van de graafschap. En PSV Utrecht. Nee, die raakt weer tegenstander, wordt de al opgevangen. En OS langs de lijn. Zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ga naar regiobank.nl voor uw lokale adviseur. Wij zijn uw bank, Regiobank. Kijk dit weekend onder andere naar Ajax AZ, PSV Utrecht en Feyenoord VVV. Ga naar erdivisselive.nl slash tiendaagse en je hebt het. Ja, bij ons krijgt u ook een aantrekkelijke spaarrente. Doe de rentevergelijker op regiobank.nl.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 Werken wordt nog leuker met Ziggo Zakelijk. Zo kunt u supersnel bestanden up- en downloaden... en tegelijkertijd uw sociale netwerk bijhouden. Dus kies Office Basis. Het al is in één pakket voor ondernemers met telefonie, televisie... en supersnel internet tot wel 120 MB. Kijk op ziggozakelijk.nl. Lieve heersbeestje moet toneren moet. Giro 1107 moet. moet.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. moet.nl.